Ik ben een inter georganiseerd door het DNT en bij het DNFT is de mogelijkheid tot, tot inschrijven die ligt zelfs uh, tot morgenochtend. Dus het zou zomaar kunnen dat er nog een paar zijn die denken, hey, we gaan er ook aan meedoen. Oké, okay, helemaal leuk. Morgen hoe laat gaat hij, uh, wedstrijd die wedstrijd beginnen? Die wedstrijd als dit moment niet begint, gaat die beginnen om uh, 12 uur. En uh, ja, vier uur lang, dus tot uh, vier uur uh, in de middag. Dan, uh, de entree is uh, te doen gebruikelijk tijdens 20 kwam 10 km is gratis. Dus je kan overal terecht op de fit de, op de tribunes. En uh, ja, dat is uh, uitermate leuk. Het scheer is uh, ook helemaal ja. voortreffelijk. Je kan zelfs uh, in de fietsstraat lopen niet in de, de weg gaat lopen. Want ja, je begrijpt met de vier uur twee zijn er ook dik uh, dus toch wel even uitkijken wanneer je daar denkt, ik ja. ga er even aan de wandelen. Oké okay, Willem, in het volgende uur gaan we met jou verder praten over de 4 uurse race van morgen. Dankjewel voor dit moment. Oké. Okay. Dat was Willem van vanaf vanaf Circuitpark Sofort. En wij zijn zo dadelijk weer bij terug met het tweede uur van Zalvoort op zaterdag. Het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5. ...en in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Ter Horst stelt de korpsbeheerders gerust... ...dat er geen nieuwe bezuinigingen bij de politie komen. Dat zou volgens haar niet verantwoord zijn. In deze kabinetsperiode is de veiligheid verbeterd... ...en dat is mede te danken aan de inzet van de politie, zegt Ter Horst. Ze reageert daarmee op de waarschuwing van burgemeester Van Aartsen van Den Haag dat nieuwe bezuinigingen zullen stuiten op verzet van de burgers en de korpsbeheerders. Van Aartsen is ook voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad. Hij kwam met de waarschuwing in een interview met de Volkskrant. Terhorst zegt dat de tot nu toe geplande bezuinigingen niet ten koste gaan van Blauw op straat. Ze wil dat er bij de politie efficiënter wordt gewerkt en beter wordt samengewerkt. In de provincie Groningen is een jeugdbende opgepakt. Het is een groep van zes jongens en meisjes. Volgens de politie hebben ze meer dan 200 keer spullen gestolen... uit winkels in Stadskanaal en Groningen. Soms verkochten ze de spullen door. De verdachten zijn tussen de 12 en 14 jaar oud. Ze zouden bij hun strooptochten van alles hebben gestolen. Naar nou, nu bekend is geworden, zijn ze ruim een week geleden opgepakt en verhoord. Ze zijn inmiddels weer thuis. De politie gaat ervan uit dat ze vanwege de omvang van de zaak... niet naar bureau Halt worden gestuurd, maar voor de kinderrechter moeten verschijnen. In Friesland hebben enkele tientallen mensen een protestactie gehouden tegen de aanleg van een stuk snelweg. De provincie vindt dat er een vierbaansweg moet komen tussen Dokkum en Nijenga bedrachten. De huidige tweebaansweg loopt door dorpen heen en daar gebeuren veel ongelukken op. Milieu-, natuur- en bewonersorganisaties zijn tegen de vierbaansweg omdat die door een beschermd landelijk gebied gaat lopen. Het weer, het is mistig en soms valt er wat motregen. Vooral in het zuiden wat zon, het is een graad of vier. Morgen is het droog, met af en toe zon en het wordt wel wat kouder.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 Van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Zo vlak voor onze nieuwjaarsreceptie. Twintig jaar CFM. We begonnen allemaal op 9 februari 1990. En dat gaan wij aanstaande dinsdag met een receptie vieren bij Take 5. Vanaf 6 uur. Vanaf 6 uur. Iedereen van harte welkom. Met Ruud Die CFM een warm hart toedraagt. U bent Zullen we het zo zeggen. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. En uur 2 is aan de gang van Zandvoort op zaterdag. Zalvoort en de regio. En in uur 2 gaan we uiteraard weer terug naar Willem van der op het circuitpark Zalvoort. Want daar wordt morgen verreden de Winter Endurance Race, de 4-uurse race. Vanaf uh, 12 uur en de toegang is uh, zoals gewoonlijk helemaal gratis. gratis. Ja. En, en uh, vandaag wordt er gevoetbald op de velden van SV Zalvoort. We spelen tegen Monnikendam en ja. dat gaat lekker daar. En we gaan natuurlijk uh, de evenementagenda nog bespreken, de filmagenda. Het nieuws uit 1990, dus we gaan even terug in de tijd wat er waren gebleven bij maart 1990. We hebben het nog even over de gemeenteraadsverkiezingen, fractievoorzitters, debat op 1 maart. Ja, van alles en natuurlijk heel veel muziek. Gewoon blijven luisteren en muziek uit 1990, hè? die gaan we draaien. Uiteraard. Hier is Paul Young en The Love of the Common People.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 And you lose it in the snow on the ground uh, uh, You gotta yeah. walk in the town To find a job a Try to keep your hands warm Burn so the hole in your shoe Let the snow come through Until you're to the bone uh, yeah. Somehow you better go home Where it's warm Where well, you can live in the love of the common people far from the heart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 Tot zover Paul Young, snel over naar uh, Joop van es, Want we hebben een penalty Joop. Nou we hadden een penalty. Oh, hadden. Uh, het was een eigenlijk, ja, ik sta er vlakbij, nog geen 6 meter vandaan. Een ontrechte penalty gegeven door deze schijnzetter. En uh, ja, onterecht uh, blijkt ook wel, want Boy de Vet, uiteraard Boy de Vet, die stopte hem. Elke uh, ook in tweede instantie kon de aanvoerder van Monaco de bal er niet in krijgen. halve uh, staat er nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Oké, okay, straks komen we weer bij je terug, uiteraard, voor het slot van de eerste helft. Eerst gaan we onder meer nog draaien het zingeltje van Gino Vanelli. People can't move. Vanelli was dat op de Zalbotsraden? radio. Ja, nee, Gina oh, nee. Vanelli. Ja, <laughs> People can move. Uiteraard bekend geworden door de reclame voor de ANWW. Oké, okay, maar dat is. Algemene Nederlandse Wielrennersbond. Okay. Ja, voor de mensen die het niet weten. Jan Fares, jij hebt weer een doelpunt. Ja, ik had een doelpunt, inderdaad. Uh, dit is natuurlijk alweer voorbij. Maar je is een de goal, werkelijk. Uh, vanaf de zijkant, uh, Nijs Berg. Uh, hij stond aan de rechterkant, maar haalt met links verschrikkelijkheid. En vierde paal gaat de doel, uh, gaat de bal achter de keeper van uh, Monnikendam. En Sandvoort leidt dus met 2-0. En het is niet meer dan verdiend, want Sandvoort is echt veel sterker dan Dam is. En enkele keer dat, uh, dat Boy de vet moet ingrijpen door middel van, uh, van een uh, corner of zo. Maar het is over het algemeen Sandvoort dat de klok slaat. En dat nu weer in de aanval is. Vierde linkerkant voor Maurice Mol. Mol. naar uh, die is zij zijn eigen bal bezit. Gaat blijven lopen, blijft pingelen. Dat zijn we aan natuurlijk. En geeft nu met links voor. Daar de, is de, de, de Michel Daan. Die kan er die bij komen. Ja, hij heeft wel die bal, maar die zal weer kwijt. Monikendam heeft de, de bal uh, gekregen. En met een overtreding mag Monikendam opnieuw de bal in het uh, spel brengen. De kok staat op 44 minuten 30. Er zal misschien een minuutje bijgeteld worden. Het zal niet veel zijn, want er is niet gewisseld. En er is maar één keer een blessurebehandeling geweest die erg kort was. Goed, uh, Monikendam mag dus de bal gaan nemen. We hebben ze ondertussen gedaan. Maar ze zijn niet bemachtig om echt de verdediging van Zandvoort te moeilijk te maken en die blijven nu de bal achter hun rond spelen. Nu nog steeds Monnikerdam op eigen helft en dat is natuurlijk niet goed. Maurice Mol probeert de bal te komen en dat is Max Aardenwerk die er bijna aan kan komen. Tjeerd er nu, maar Tjeerd die oh, gaat, oh, de gaat zie je een voetje van Monnikerdam, die bal over de zijkant en uh, Santos mag gaan gooien. Uh, Tjeerd en uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk, die hieruit kool. Col met de bal aan de voet. Een beetje meters maken nu naar Michel Amenjo. Aan de rechterkant van het Zandersveld. En dat is precies op 45 minuten in het NCA van de scheidsrechter. Ik had al gezegd, hij zal als hij bijtelt niet veel bijtellen. Soms wordt leidt weer 2-0 en niet meer dan verdient op dit okay, moment. Oké, dat zijn goede berichten die helpen. Straks voor de tweede helft komen we uiteraard weer bij je terug. Eerst gaan we weer lekker swingen zo op de zaterdagmiddag van CFM. Doen we met deze van de Jackson 5. En blame it on the boogie, blame it on the sunshine.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 Shot Shot sh sh sh Gun. sh sh sh, -sh, -sh, -sh Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, love. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, love. Nooit wat je vandaag gebeurt, hè? Wie weet, misschien vind jij wel Saturday Love. Zo zou het kunnen kleuren dan. Alex Alexander, O'Neill en Sherelle uh, in inderdaad de single, The Saturday Love. Circuit Park Zoonfort, deze update. Snel weer over naar het circuit Park Zoonfort. Willem van deze is daar uh, voor ons ter plekke. Morgen de uh, race uh, op circuit Park Zoonfort en vandaag de voorbereidingen daarvoor. En hoe gaat het daarmee, Willem? Ja, voorbereidingen, de, de, de vrije trainingen, uh, de kans voor iedereen om uh, de baan weer even uh, uh, je hoofd te zetten en de auto, uh, ja, datgene te laten presteren waarvoor uh, de rijdauto gemaakt is, zo snel mogelijk de rondje rijden uh, en in dit geval over het circuitpark Zandvoort. Ja, winter endurance kampioenschap, uh, ja, de, het leuke aan het uh, dek, zoals het... Uh, de afkorting is, is uh, natuurlijk ook dat er uh, grote diversiteit aan auto's uh, op de baan zit. Die auto's uh, ja, die zijn niet allemaal gelijkwaardig. Dus Ze zijn ook verdeeld in uh, diverse uh, divisies. Dat zijn er vier, als ik me niet vergis. En uh, de winnaar van iedere uh, divisie krijgt het maximale aantal punten. De punten in het kampioenschap, zoals ik eerder al zei, uh, aan de leiding in het kampioenschap. Uh, Sebastiaan Bleemol uh, en uh, Roland, uh, Ronald van der Laar. Uh, die worden op de hielen gezeten uh, door een auto uit een andere divisie. En dat is het uh, equipe uh, Prenter uh, de Laat. Die staan daar uh, twee puntjes op achter. waren uh, uh, vorige seizoen waren dat uh, kampioen uh, van het uh, winterkampioenschap. Ja, en die willen er alles aan doen om uh, natuurlijk ook dit jaar uh, die titel weer binnen te halen. Zij zijn uh, de snelste uh, in hun uh, divisie. En uh, ja, voor dit uh, evenement blijven het erop dat ze nog uh, versterking aan uh, boord hebben gehad. Want gisteren uh, uh, rijden ze dit weekend met de drieën en dan hebben ze als derde man op de auto uh, niemand minder dan Jan Joris voor uh, Die die de auto zijn voor uh, inmiddels uh, meer dan verdiend. Uh, ja, veel uh, bekende namen die er aan meedoen. maar wat we noemen, dan uh, verschuur Duncan Huisman, uh, ook actief Duncan uh, staat derde in het de kapietrap. Dat uh, doet hij samen met zijn equipe. Hij deelt het, uh, met de BMW uh, van equipe Schuur uh, met Lucette uh, Braams. de Braams die we nog wel kennen van uh, de finale races met een aantal fietsen met uh, een van de vrienden. Lucette uh, toch uh, helemaal weer uh, Op de baan uh, is het weer uh, uitermate goed. En dan uh, met de versterking uh, van Stukkenhuis. ...is die echt diep in hun definitie... ...van een ontzettend weer de maximale punt... ...kant De die hoekamp dus dat nog uh, aan alle kanten... Uh, ...over ligt. Ik had het eerder al uh, over Zandemoters... ...op de baan, ik heb er nog een uh, ontdekt. Ik had het al over Bennie uh, ...die uh, in de reddevol uh, hier rondrijdt. Nou, broer, uh, Jan Paul, uh, ...die heeft in de tweede sessie... Wat, uh, sessie ...vandaag hebben we drie vrije uh, training... ...van uh, drie kwartier... Jan Pauw uh, rijdt in deze sectie ook in een Reddicle Ik Er zijn nu uh, twee verdongens uh, uh, op de baan uh, leidingen in een uh, Reddicle. Of, uh, Jan paul wordt een maar ik weet het niet. Maar in ieder geval uh, is hij uh, flink bezig uh, met, uh, met ook een Bull. Uh, Oké, okay, uh, Willem, even een vraagje tussendoor. Want de vorige keer vroeg ik het ook aan jou. jou. Uh, op een gegeven moment was het circuitpark uh, sponsorloos. Zeker met de Formule 3. Uh, is, er, is er inmiddels al een sponsor gevonden? Uh, ja, de zal ongevallen. We over vooral zijn. Juist op de Masters. De naam is niet foto, maar ik dacht dat er voor de Masters wat we maar houden. Dat daar in ieder geval een sponsor voor binnen wordt. De Masters, wij uh, daarover hebben, overheid, het ook een van de evenementen die hier op staat. gaat. De kalender is niet meer gekend gemaakt. die staat ook op TV En daar zien we dat de Masters terug is... Naar het eerste weekend van juni. Een uitgebreide kalender dit jaar weer op het Screef Park Zandvoort. Ja, uh, de en de Masters wat zijn uh, op de punten uh, qua internationale uh, autosport. Um. Mastercurs is het eerste weekend van juli en dan hebben we de DTM zoals ik zei, die gaat plaatsvinden helemaal achter 1 augustus en dan is het een weekend van 20, 21 en 22 augustus. Dus luisteraars, 20, 21 augustus zet het in, zet het in uw agenda, de DTM wederom op Zandvoort. Oké okay, Willem, zeg bedankt voor, tot zover voor deze update. Ja. En wellicht dat we straks nog even bij je terugkomen. Ik. Oké, okay. okay. Willem van deze vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. En straks hopen we op een iets betere verbinding, want af en toe was hij een beetje slecht te verstaan. Maar daar wordt aan gewerkt. Hier is Carrie Moore en Still Cut The Blues. It used to be so easy.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 Zo lang snel weer over naar Jo Fres Jap 46e minuut dus één minuut naar rust En een hele mooie slalom vanuit je Rond je af met een schitterende zuimbeweging, kiepelig aan de verkeerde hoek, leidt met 3-0.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 Ja, hij ja. ja pak, pak, pak, pak. Stopt Volgens mij ervan. zaten we aan het gebakken. Dan krijg je dat met die cd-spelers. Ja, ja vette, gaat niet, vette vingers erop. Gaat, gaat niet helemaal goed. Maar jij hebt de nieuwtjes uit uh, maart uh, 1990. Maart 1990, ja. En, uh, we... <laughs> stop, stop. Uh, we beginnen zelfs in Haiti op 10 maart 1999. In Haiti stapt generaal Avril, die met behulp van het leger de macht had gegrepen, op onder druk van het volk. Hij wijkt, hij wijkt uit naar Florida. Bij Rapta brandt de omstreden Libische gistfabriek Parma 150 volledig af. Twee mensen komen daarbij om het leven. Uh, Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, die in 1989 voor de kust van Alaska een milieuramp veroorzaakte, wordt veroordeeld tot duizend uur meehelpen bij het schoonmaken van de vervuilde stranden. En een brand in een illegale discotheek genaamd Happy Land in the Bronx, New York, doodt 87 mensen. Voor zover het overzicht van maart 1990. En uiteraard straks april, mei, juni, juli, augustus, oh, september, zitten. oktober, november. <laughs> en zullen we ook met december doen? <laughs> Waarom niet? We zijn toch bezig. <laughs> Zoveel op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En houd de radio aan op CFN. Al 20 jaar live. Hier is Joey Lewis en de Nieuws. En happy to be stuck with you. We've had some fun. Yes, we had our ups.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 I'm a sin's never gonna let me win, oh, oh. under everything, just another human pin, on oh, oh. yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me Hoort hoor je een single uit de hitlijsten van dit moment. Die mooie single van Pearl Jam. Jazeker. You're the breathe again. Inmiddels uh, bijna 10 minuten voor 4 uur geworden. We gaan weer snel over naar Joop Fres voor het vervolg van de tot nu toe succesvolle wedstrijd voor SFS Sofort. Tegen monnikendam, Joop. Ja, Rob, neem even je tijd, want er is een bestuurbehandeling bij een van de spelers van Dam, En die is zelfs de maat ernstig dat hij zich moet laten vervangen. Dus op dit moment uh, ligt even het spel stil. En wat zomaar gebeurd is, de lichten zijn al ontstoken. Ja, dat zie je niet vaak uh, om deze tijd, maar het begint mistig te worden. Het is vanochtend al behoorlijk mistig geweest tijdens de wedstrijd van het tweede helftval. Dat overigens uh, prachtig mooi met uh, 4-2 heeft gewonnen van uh, de beursbengels, de nummer 2 van de competitie. Maar uh, de lichten zijn ontstoken. Uh, dat betekent uh, dat, dat het uh, behoorlijk donker is geworden. En, uh, het bestuur heeft dat uh, goed besloten, denk ik, want als het nog mistiger gaat worden, dan zie je dus helemaal niks meer. Goed, vrije voor Monnikendam Mag genomen gaan worden. Zo'n beetje op de middellijn. maar helemaal van de rechterkant naar de linkerkant. Er lag ook een heleboel ruimte. En dat mag makkelijk aangenomen worden. nemen nummer 11 van Monnikendam. Niet brengt de bal in. Het wordt weggekomen op de Zandvoort naar Michel Daan. Daan, kan hij bij die bal komen? Jawel, maar geeft een verkeerde pas. Die bal wordt helemaal vanuit de helft van de Zandvoort teruggespeeld. ...op de keeper van Monnikendam die de bal heel simpel naar de rechterkant kan uh, uitspelen. De bal gaat over de zijlijn, verkeerd aangenomen door een van de Monnikendam spelers. Zandvoort mag gaan gooien in de persoon van Paul van der Hoort, die erin is gekomen voor Tjeerd Arisen. Via uh, Maurice Moll terug naar Van der Hoort, van der Hoort, probeert zijn man daar te passeren. Krijgt het niet van elkaar, geeft een verkeerde paas en kan overgenomen worden door de Monnikendam door de aas van het veld, de nummer 8... Speelt u nu weer naar de linkerkant? En dat houdt haalt een beetje de tempo uit. De aanval de van de Stamford kan ook heel simpel de bal overnemen. Aan de Stamfordse rechterkant van het veld. En stuurt het net in mijn zichtveld Maar het is ondertussen Nijsjeberg, de hele snelle, die echt op dit moment vandaag, laat ik zo zeggen, heel erg sterk bezig is. Die bal gaat over de zijlijn. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat hij niet aan is geraakt. Nee, hij gaat zelfs over de achterlijn. En dat betekent dat de keeper van Monnikendam de bal mag gaan uitnemen vanaf de 5 meterlijn. Um, laat ik het zo zeggen, we hebben nu, uh, zitten nu in de 65 minuten. Uh, later kom ik nog straks even graag bij u terug. Zo naar de klok van, uh, wat is het, 4 uur. Het onmiskenbare geluid natuurlijk op de zaterdagmiddag van de Bijgies en de Cederay Night Fever. We gaan naar april, mei en juni met Albert Jan Vos. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja. Wat gebeurde er in april, Albert Jan? in april uh, 1990 uh, op 3 april stie st uh, st Tierf Sarah Vaughan, een Amerikaanse jazzzanger En in het Amsterdamse Rijksmuseum spuit een 31-jarige geesteszieke inwoner... van Den Haag zwavelzuur over Rembrandts beroemde schilderij De Nachtwacht. In mei 1990, uh, in een Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek bij Arnhem... worden twee personeelsleden gedood en een derde zwaar gewond bij een overval. Op 16 mei sterft Jim Henson, de Amerikaanse poppenmaker en tv-producent van The Muppets. Op dezelfde dag st sterft Sammy David Jr., Amerikaanse zanger eh, van onder meer The Candyman en Mr. Bo Jangles. Eh, de eerste foto's, eh, nou, zit ik alweer in juni 1990, de eerste foto's gemaakt buiten ons zonnestelsel worden door de ruimte zonde Voyager 1 naar de aarde doorgestuurd. En in Zuid-Afrika heeft president Frederik Willem de Klerk de vier jaar oude noodtoestand in. Heel het land op, uitgezonderd in de provincie Natal. Nelson Mandela noemt dit een overwinning voor alle Zuid-Afrikanen zwart en blank. Had jij het over Zuid-Afrika? Ik had het over Zuid-Afrika. Karin Bloemen ook trouwens, de laatste voor vier uur. Graag tot zometeen. Ons een half jaar in Nederland gebeurd... Wij als slachman veel, veel, veel Ons hij genoot ons vier al die dagen feest. Ons hij nooit niet in ons Sosko land geweest. Overal woont die lui der in de eigene wijk. Die arms wonen bij die arms, die Rijkes bij die Rijkes, Die Marokkaanders en die Turkelui, oh, die maken alles kooi. Ons vindt Nederland, die ideale land gewoon. Ons, ons hij een half jaar in Nederland, in Nederland geweest. Bij ons wachtman Peter, heel schoon ze strees. Ons nood, weer al die dagen feest Ons zijn nog niet in zo'n land geweest. Niet eeuwen zwart man, niet eeuwen turk in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, kreeg ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts tegankelijk vervrouwen. Die jonkies, bij de jonkies, keurig die ouders, bij die ouders. Want hij in half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaagman keten, heel schoonste streeks. Want hij genoot, ons weer al die dagen feest, Want hij nog niet in zo'n schoolband geweest. En al die Nederlandse mannen. Ook in die vielen andere manluisteren. Terwijl die vrouw is met die kinders keurig in die thuisland blij. Ons echter die al begrijpt, die eerdenkt, die je huis niet blijft van die lijn. Apartheid is een schone zaak, maar ook we daar. Want zijn een half jaar in Nederland gehuisd. Bij ons zwart manketen, en ons mozen streven.